Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Oostkust-VS -Oost voorbereidt op orkaan Irene. VN doet de oproep voor Libië-missie. Een Nederlandse hockeyvrouwen kampioen van Europa. Het weer. Vanavond en vannacht aan de kust nog een bui. Land inwaartse opklaringen. Minimaal 13 graden aan de kust tot 10 landen inwaarts. Morgenochtend aan de kust buien. In het binnenland zonnig. Smiddags overal buien, maar ook wat zon. En het wordt een graad of 18. Maar we beginnen met een staartje sporten. Wielrennen namelijk de achtste etappe in de Ronde van Spanje. Joris van den Berg, bijna gefinished, hè? Bijna en ze zijn bezig aan die zeer zware slotklim. En de man die het moet doen maakt het voor de tweede keer deze week waar. Joaquin Rodriguez is gewoon weggereden uit de meute. De slotklim begon de laatste kilometer ervan met een compact eerste groepje. Toen kwam Lampre met Scarponi. Jurgen van den Broek liet ze goed zien. Die twee reden sterk op kop. En toen kwam die kleine Spanjaard gespecialiseerd in dit soort aankomsten. Hij kijkt nu om. Hij moet nog 100, 200 meter. Het is ellendig stijl hier. 17, 18, 20. Maar Rodriguez hoeft niet meer om te kijken. Hij gaat een nieuwe slag slaan in de ronde van Spanje. Het gaat niet om heel veel seconden vandaag. Want daarvoor is alles te compact en te klein. Maar het is wel stijl en loodzwaar. En hij komt naar de finish en gaat daar nu overheen. Joaquin Rodriguez wint de achtste etappe. En dan gaan we snel daarachter kijken. Het verschil is nog net geen tien seconden op de nummer twee. Scarponi, drie van den Broek. Nee, drie is Mollema. Prachtig komt hij daar nog over de streep. Vijf, Monfort, snel zien of Poels er nog bij zit. Die zie ik zo gauw niet bij de eerste 10 en Kruiswijk ook niet. Maar Joaquin Rodriguez laat zich deze week man zien. En daar komt nog net Wout Poels over de streep. Dat was Joris van de Berg. Meer Bergmeersport aan het eind van deze uitzending. Amerika houdt de adem in de Oostkust in ieder geval. Orkaan Irene is een paar uur geleden aan land gekomen in North Carolina. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat de orkaan net zo'n schade en verlies van mensenlevens veroorzaakt als Katrina in 2005 in New Orleans. In North Carolina heeft Irene straten blank gezet en honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Onder hen Oscar Mulder, een restauranteigenaar op een eiland voor de kust van North Carolina. De stroom is dus goed aan de gang... Uh...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 We expect a strong category one storm to hit us tonight with winds between 55 and 75 miles an hour. Now, people get confused and say, oh, that's down from 115. The great danger to us here is from the storm surge. And there's no evidence that that is uh, that the forecast for that uh, is changing. It is going to be a very serious thing as far as we can tell now. Zo'n 370.000 bewoners van de lager gelegen delen van New York moeten tijdelijk weg. Je komt vast te zitten als je het gebied niet tijdig verlaat, waarschuwt de burgemeester. Extra agenten moeten de veiligheid waarborgen en de brandweer helpt met het evacueren van patiënten van ziekenhuizen en verpleeghuizen. De maatregelen die New York neemt zijn ongekend. Correspondent Wessel de Jong. Gebeurt de afgelopen 60 jaar dat, dat er zo'n uh, storm, zo uh, zo storm wordt verwacht. Uh, voor het eerst dat de stad ook geëvacueerd gaat worden. Ook zeer toch wel spectaculair is dat er zo'n beetje het complete openbaar vervoer dit weekend uh, wordt, uh, wordt stilgelegd. Is bij mijn weten nog nooit, uh, nog nooit gebeurd. Er zijn duizenden bussen en metro's uh, die blijven stilstaan. New York is echt wel op het allerergste voorbereid op dit moment. En ook de vliegvelden van de stad, zoals JFK en La Guardia, zijn gesloten. Veel vluchten zijn geschrapt. Ja, wordt vervolgd. In Tripoli is, daar is het iets rustiger dan de afgelopen dagen. Kolonel Gaddafi is nog steeds spoorloos, maar er wordt in de Libische hoofdstad nog maar sporadisch gevochten. De stad kampt wel met grote tekorten. Verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, jij hebt vandaag ziekenhuizen bezocht. Wat heb je daar aangetroffen? Ja, dat is niet zozeer tekort aan medicamenten, maar wel aan personeel. Ze hebben een oproep gedaan om vrijwilligers te werven, die ook door de gangen lopen. Maar we kunnen niet alles daar doen. Er zijn bijvoorbeeld mensen nodig die kogelwonden helpen genezen en kogels uit lichamen helpen halen. Want er zijn wel erg veel mensen met dat soort wonden gearriveerd in verschillende ziekenhuizen in Tripoli. Dus dat gaat moeizaam verder. Wat ook moeizaam is in de stad, is water en elektriciteit. En er zijn bijna geen winkels open, voedselvoorraden raken op, er zijn maar weinig bakkers open. En wat mij ook opvalt, het is allemaal wel heel stil en daar kun je als bewoner van Tripoli blij om zijn. Maar ik spreek ook wel erg veel mensen die heel wantrouwend zijn als het gaat om de toekomst. En bang zijn dat toch, denk ik, zo'n kadaffie niet is opgepakt en allerlei nare toestanden kunnen gebeuren. En ook het woord burgeroorlog hoor je regelmatig vallen, de angst daarvoor. Ja, VN-chef Ban Ki-moon, in verband met die misschien dreigende burgeroorlog... die heeft <coughs> de Arabische Liga, de Afrikaanse Unie en de EU opgeroepen... om deel te nemen aan een Libië-missie. Humanitaire hulp moet daarbij natuurlijk prioriteit krijgen. Hoe wordt er in Libië gereageerd op die oproep? Ja, die missie is een beetje vaag. Die is ook een beetje vaag hier uh, terecht te komen. mensen denken dan meteen aan een uh, militaire vredesmissie... en ja. dat willen ze dus absoluut niet hebben... We willen hier geen uh, vredesoldaten op de grond zien. Dat is altijd het standpunt geweest van de opstandelingen: dat ze wel steun vanuit de lucht wilden. En misschien een paar special forces hier en daar. Maar voor de rest wilden de Libiërs het zelf doen. Nou, dus even afwachten ook wat voor vorm die missie precies gaat krijgen. Maar tot nu toe uh, wekt die vooral veel verontwaardiging hier. Oké. Okay. Dankjewel, tot zover. Dankjewel, Hans-Jaap Melissen.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 In Rotterdam hebben twee overvallers korte tijd personeel van een postkantoor gegijzeld. De overvallers waren vermoedelijk bewapend. Na een actie in het postkantoor op de avenue Concordia zijn ze er vandoor gegaan met een nog onbekende buit. Een klant heeft de twee medewerkers bevrijd en de politie gewaarschuwd. Niemand is gewond geraakt. Een arrestatieteam heeft het postkantoor doorzocht. Maar ja, de daders waren toen al gevlogen. De Tweede Kamerleden zijn aangedaan door wat ze hebben gezien... in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. De parlementariërs van verschillende partijen... bezochten vandaag het overbevolkte vluchtelingenkamp in Dadaab... in het noordoosten van Kenia, aan de grens met Somalië. Door het geweld in Somalië en de droogte... zitten er veel meer vluchtelingen in het kamp... dan de 90.000 waar het opbrekend is. Het zijn er nu meer dan 400.000. De Tweede Kamerleden zeiden dat ze erg onder de indruk waren... van de omstandigheden in het kamp... Maar elke dag nieuwe, uitgeputte en uitgedroogde vluchtelingen arriveren. Het bezoek aan de maakt deel uit van een reis naar Mozambique en Kenia. Twee Italianen van 18 en 19 zijn opgepakt langs het spoor bij Maars. Ze worden verdacht van koperdiefstal en werden gepakt na een tip van een getuige. De politie denkt dat een van de mannen vaker koper heeft gestolen. We hebben een, een legitimatiewijs van één van hen gevonden bij koperdiefstal van de week tussen 3B en Utrecht. Daar hadden ze twee vrouwen zakken vol met koper liggen en er lag een identiteitswijs bij. En had het nou echt van een van die mannen zijn. Sport.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 vrij snel op 1-2-0 komt, dan is het wel echt uh, heel lekker spelen, moet ik zeggen. Van in totaal 10 Europese kampioenschappen... heeft de Nederlandse ploeg er acht gewonnen. Jasper Sillissen maakt de overstap van NEC naar Ajax. De doelman gaat een vijfjarig contract tekenen in Amsterdam. Details moeten nog worden uitgewerkt, maar de club zijn akkoord over de transfer. Sillissen moet bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met Kenneth Vermeer. Op de wereldkampioenschappen judo heeft de Nederlandse ploeg... geen medaille meer aan het totaal kunnen toevoegen. Henk Grol, Luc voorbij, Grim Vuisters en Carola Uylenhoed... werden allemaal in de eerste rondes uitgeschakeld. En dat betekent dat de Nederlandse afvaardiging... in totaal drie medailles heeft gehaald. Zilver en brons bij de vrouwen en één zilveren medaille bij de mannen. Bondscoach Maarten Arends kon dan ook niet tevreden zijn. Nou ja, ik, ik mis één medaille hier, weet je. Daar, daar ben ik zuur van, weet je. Ik ben hartstikke blij, maar achteraf zeg je wat zijn twee medailles betalen. En uh, ik heb er maar één, dus ik ben absoluut niet blij. Te de, de, de, ja, de, de teleurstelling van de dag is gewoon Henk. En uh, Henk uh, ja, maakt gewoon een heel erg slechte partij. En uh, waar het aan ligt, ik heb echt geen idee. En, uh, uh, uh, het is gewoon bedroevend. Bij de wereldkampioenschappen atletiek staat Eelco Sint-Nicolaas... na vijf onderdelen op de tienkamp op de 1e plaats. Morgen wordt de tienkamp afgerond. Ingmar Vos is daar niet meer bij. Hij moest na drie onderdelen geblesseerd afhaken met een liesblessure. Sprinter Tjurandi Mart Martina plaatste zich voor de halve finale op de 100 meter. Hij werd derde in zijn serie. Topfavoriet Usain Bolt plaatste zich met groot gemak voor de halve finale. Bram Som kwalificeerde zich voor de halve finale op de 800 meter. De eerste zes medailles op de WK gingen allemaal naar Kenia. Zowel op de marathon als de 10 kilometer... waren het goud, zilver en brons voor Keniaanse loopsters. En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Helene de Geest. Er staat nog 20 kilometer file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voorknopend Bad Hoevedorp, 4 kilometer. Komt er een ongeluk, alle rijstrokken zijn er wel weer vrij... Er gebeurde ook een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... en dat levert nog 4 kilometer op bij Delft-Zuid. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum 9 kilometer. Dat komt omdat de A2 dit weekend dicht is van Utrecht naar Den Bosch. Veel mensen rijden om. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum nog 2 kilometer knooppunt en lunetten. En nog eentje bij Utrecht op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht 2 kilometer.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 NTR Pavlov. Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het programma van Radio 1 over het menselijk gedrag over u en ons dus. Deze week publiceerde het Amerikaanse zakenblad Forbes een lijst met de namen van de 50 machtigste vrouwen. Angela Merkel staat op nummer 1. Maar met wie zijn deze machtige vrouwen getrouwd? Traditioneel trouwt een vrouw met een man... die hoger opgeleid is dan zijzelf, meer verdient... en daardoor een hogere status heeft. Zien we bij deze vrouwen misschien het omgekeerde? Socioloog Renske Keizer deed onderzoek naar de mannen van machtige vrouwen. En er was een ander bericht deze week over een machtige leider. Steve Jobs, de topman van Apple, is deze week teruggetreden. Met Harry Staren, baas van opleidingsinstituut De Baak... praten we over leiders die zich... Tot goeroes ontwikkelen en over de houdbaarheid van zo'n leider. We moeten nog even wachten op Harry Starren. Hij schijnt in het gebouw te zijn. En de echte leider komt natuurlijk ook altijd even te laat. Daarmee <laughs> toont hij dat hij de regie in handen heeft. Laten we beginnen, Renske, met een heel klein bericht. Um, uit onderzoek van een Britse site blijkt dat een toenemend aantal vrouwen mannen ten huwelijk vraagt... terwijl het vroeger altijd de man was. Nou, heb jij. Je man bij. Tenminste, nee, ik zei dat is man. je man. Ja, maar toen ik ik nee, corrigeerde dus, je gelijk. <laughs> dit is mijn vriend, zei jij. <laughs> klopt, klopt. Nou, op het algemeen zien we zo, op zo met hoogopgeleide vrouwen. De succesvolle vrouwen, dat ze eerder niet getrouwd zijn. Maar ik, wat dat betreft het je, um, misschien is het wel een toppunt van de emancipatie uh, dat vrouwen ook het heft in eigen hand nemen. Ja. En als het bijvoorbeeld te lang duurt, of het gaat niet op de goede wijze, dat ze zelf de man te huwelijk vraagt. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht om je vriend te huwelijk te vragen? Ik, ik, ben niet zo, ik geloof niet zo in het huwelijk. Um, dus ik zou niet zo gauw mijn partner ten huwelijk vragen. Maar we gaan wel een geregeld partnerschap aan. Dat wel, maar trouwen hoeft van mij niet zo, maar, ik zie mezelf niet zo'n ja, zo witte Dat is nooit zo romantisch, hè, om iemand te vragen, weer geregistreerd partner met mijn <laughs> Nee, dat is niet, niet zo romantisch. Nou, ook het niet zo zijn wat... je er een ring bij krijgt natuurlijk. Ja, ja, dat wel, Toch? dat wel. Ja. Nou, bleek ook uit het onderzoek dat uh, uh, zowel de man als de vrouw er niet meer een enorm romantisch decor bij gaan zoeken als ze zo'n huwelijksaanzoek doen. En, en vrouwen vragen het bijna impulsief. Heb jij daar een verklaring voor dat mannen dat blijkbaar minder impulsief doen? Um, heb ik daar een verklaring voor? Nee, misschien dat het vanuit een man meer wordt verwacht dat hij het traditionele plaatje voor de vrouw maakt. Ja. Dus vrouwen hebben toch vaak, nou, de meeste meisjes, als jong meisje, droom je al over je huwelijk en een witte jurk en dat gaat volgens een bepaald stramien. En misschien dat bij mannen, nou ja, dat de vraag al genoeg is... en dat vrouwen denken, nou, ik doe het gewoon praktisch, ik vraag het. Maar dat bij mannen, nou ja, toch het... misschien een beetje het gevoel is van, nou, ik moet het goed vragen. Ik moet het goed volgens de juiste regels en gewoonten doen. En het is niet zo dat je, dat misschien vrouwen impulsiever van aard zijn... Um, dat denk ik niet. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zijn vrouwen er wel veel over het nadenken over hun, hun stap en hun zetten. Ja. En misschien ook wat minder uh, in impulsieve sporten en daden doen. Maar dat heb ik zelf geen onderzoek naar gedaan. <laughs> nee, ja. Maar als mannen dan toch um, uh, uh, uh, niet meer degene zijn die altijd uh, uh, nou ja, aan de bel trekken van uh, ik wil een beetje trouwen. Ja. Um, uh, vinden zij het dan um, wel makkelijk dat die vrouw dat eigenlijk tussen neus en lippen door uh, blijkt te doen? Of, of zien die toch wel graag ook dat er um, flink wordt uitgepakt? Um, nou, ik denk sowieso dat je nu ziet dat minder mensen trouwen, ook gewoon door de economische crisis. Het kost natuurlijk veel geld. Dus ja, wat voegt het voor veel mensen toe? Um, en misschien is het ook wel makkelijk dat het niet zo uitgepakt wordt. <tus> En die reden, dat je geen gigantische trouwerij hebt en uh, misschien nog wel een mooie huwelijksreis. Ja. Maar dat het gewoon allemaal wat simpeler wordt. En dat het gewoon meer gaat om nou, het idee dat je met iemand trouwt en minder om het hele gedoe eromheen. Ja. Maar, maar is het zo dat er in tijden van uh, economische crisis er minder snel getrouwd wordt? Minder snel trouwen, minder kinderen krijgen. Ja, mensen stellen die beslissingen uit. Ah. Totdat het weer wat financieel zekerder en dus minder risicovol is. Oh, nou. ik, ik dacht misschien is het ook juist, uh, nou laten we het nu maar doen, uh, een zekerheid zoeken. Ja, nou, dat, ik kan me voorstellen dat je die gedachte hebt, maar over het ja. algemeen zien we uh, in onderzoek... Dat mensen, nou ja, zeker in financiële crisis en ook in tijden van, van, van oorlog... Eh, tot in de jaren dertig zien we ook dat heel veel mensen... De kinderen krijgen hebben uitgesteld. Ja. Eh, en ook relaties aan gaan trouwen. Omdat het gewoon onzeker was. En mensen liever wilden gaan trouwen en, en kinderen krijgen. Als ze zeker wisten, nou ja, mijn partner, dat is stabiel. Mijn werk mijn is stabiel. We kunnen ook echt dat nestje samen bouwen. Ja. ja. Uh, nou ja... Uh dan zal uh, waarschijnlijk het aantal uh, huwelijken nog voorlopig gaan dalen. Want ik geloof dat de crisis uh, nog lang niet voorbij is. Nee, dat, dat lijkt ook inderdaad, dus, helaas. Dus ik zou nog even wachten met uh, je vriend en huwelijks. Ah, <laughs> ik denk dat hij dan lang mag wachten. <laughs> maar gaan jullie er wel, wel uitpakken met een huwelijksreis of zo? Of, of een soort van? Nee, een heel eigenlijk lange we heel erg, uh, houden we het heel klein. We hebben een klein feestje voor nou ja, vrienden en, en, en een paar uh, wat familieleden... En dat is het eigenlijk een stuk of 150 is echt symbolisch. Man. Nee, nee, nee, Veertig nee, ja, 40 man, laat zo zeggen. En gewoon echt mensen, ja, gewoon. voor ons is het belangrijk. En we hoeven niet heel erg uit te pakken. Goed. Ja. Inmiddels is Harry Starre nog niet gearriveerd. Als je begint een zin met inmiddels, dan denkt iedereen, hij is er. Maar hij is er nog steeds niet. Dus ik stel voor uh, uh, dat we met jou verder gaan praten, Renske. Ja. Ja, um, deze week publiceert het Amerikaanse zakenblad Forbes een lijst met namen van de vijftig machtigste vrouwen. Opeens staat Angela Merkel. Mm -hmm. um, uh, ja, hoe komt dat? Hè? Die, die machtige vrouwen, wat, wat zit daarachter? We, we weten um, de uitspraak van: uh, achter elke machtige man staat een sterke vrouw. Mm -hmm. Geldt dat andersom ook zo? Nee, wat je over het algemeen ziet, en dat zei jij al een beetje in de introductie. Um, of de algemeen trouwen vrouwen met mannen die machtiger zijn... Eh, eh, financieel vlak en ook vaak in opleiding. En mannen trouwen juist naar beneden. Ja. En dat zien we eigenlijk ook gewoon in de hele samenleving. Maar als je echt kijkt naar die succesvolle eh, Angela Merkel-vrouwen... Eh, eh, Margaret Thatcher, dan zie je dat die vrouwen eerder kiezen voor maatjes... dan echt voor die, voor die kanjers. Wat is het verschil tussen maatjes en kanjers? Nou, de kanjers dat zijn echte mannen die dus uitblinken... Eh, heel hoog opgeleid, eh, hoog inkomen, gewoon een prestigieuze baan ja. en de maatjes dat zijn meer de mannen die gelijkwaardig zijn aan op opleidingsniveau en een in inkomen, maar die dus thuis in het gezinsleven de handen uit de mouwen steken en ja. meehelpen. En uh, Margaret Thatcher noemde haar man Dennis, geloof ik, mm -hmm. dat hij heette, uh, een maatje. Ja, ja. In dat artikel wat ik onlangs heb gepubliceerd samen met Afke Komter en, uh, en extra uh, co coauteurs, refereren we ook juist naar een van zijn uitspraken dat hij altijd achter zijn vrouw stond en haar wilde helpen. Waar mogelijk. Ja. Hmm. Wat betekent dat voor die man? Dat hij uh, uh, zich minder kan laten gelden? Of? Ja, het is moeilijk voor mij om daar uitspraken over te doen. omdat Je weet niet of het nou een selectie is of, of een gevolg. Je weet niet of die vrouw die man heeft uitgekozen omdat hij die, die kwaliteiten had. Of dat die man in die rol is gegroeid om, gedurende de relatie. Hmm. Um, dat, dat is het lastige. Daar zou nog meer onderzoek naar moeten worden gedaan. En dan weten jullie dus ook niet... of uh, een Margaret Thatcher of een Angela Merkel of wie dan ook... succesvol is geworden omdat die man zich dienstbaar opstelde. Of dat zij hem zo gekneed heeft. Ja, of nee, dat, ze hem zo ja ge dat is nog echt een, een vraag voor een volgende zoek. We hebben meer echt gewoon gekeken. Uh, wat voor soort mannen zitten er nu achter, die succesvolle vrouwen? En is het nou echt zo dat ook die vrouwen nog succesvolle mannen hebben met nog hoger inkomen. Ja. En dat bleek juist omgekeerde te zijn. Maar je had het net over dat we traditioneel uh, als vrouwen... een uh, hoger opgeleide uh, man uitzoeken. Of iemand met meer geld. Zodat we allemaal... Uh, of dat, we, dat we ook een um, uh, ja, om, omhoog trouwen, hè, zo ja. heet dat. Ja. Um, uh, maar doen wij dat van natuur? Is dat iets wat, wat ons is... Um, nou, we zien... Het gaat voornamelijk om Nederland. Want Nederland is wel een vrij apart land als je kijkt in Europa. We zien wel dat er steeds meer homogamie is, wat het dan heet. Op uh, gelijk niveau heb ik opleidingsniveau en qua werk. Dat zie je wel steeds meer op opleidingsniveau. Maar als je kijkt naar, echt naar inkomen en naar, uh, ook op uh, uh, um, beroepsprestige... zie je nog steeds een groot gat tussen wat mannen en vrouwen binnen relaties... Uh, hoe hoog ze scoren. Ja. En dat komt in Nederland voornamelijk omdat heel veel vrouwen toch part-time werken. Um, en mannen nog af het algemeen fulltime. En dat is ook nog heel erg voor het, uh, het grote verschil. Ja, het verschil. schijnt ook dat er in Nederland... Uh, dat er in Nederland juist heel veel part-time wordt gewerkt door vrouwen. Hè? En, en dat, Het dat land met dat het hoogste percentage part-time werken. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar zie je dan in Scandinavië... waar, uh, waar dat verschil veel minder klein is... Uh, vrouwen fulltime werken... Ja. zie je uh, daar dat omhoog trouwen van vrouwen dan minder? Nou, zie je nog meer homogemiërs, nog meer ja. gelijkheid. Ja, ja omdat kinderen krijgen... Um, Um, en ook het, het fulltime werken, die belemmering is er voor vrouwen niet. En dan zie je toch dat over het algemeen um, die drempel er niet is... en dat vrouwen ook het, hetzelfde niveau kunnen bereiken als een man. Ja. In Nederland zie je het dus al wel op opleidingsniveau... Ja. maar dus veel minder in, in inkomen. Ja. Nou zijn die succesvolle, uh, geweldige vrouwen vaak kinderloos. Ja. Is dat ook weer een gevolg? Of uh, <laughs> van, nou ja, nee. we zijn zo met onze carrière bezig, dus dat komt er niet van... Ja, eigenlijk gaat het beide kanten op. Aan de ene kant uh, zie je ook in Nederland, als je uh, kinderen krijgt... de Nederlandse samenleving is nog niet heel erg opgebouwd... om als vrouw, als moeder ook fulltime te kunnen blijven werken... en ook nog uh, het hele huishouden eromheen te doen. Het ja. is dus, um, dus ook een soort cultuur, een soort uh, nou ja, moedermafje. Als je zegt dat je, uh, dat je vijf dagen in de week werkt... wordt je toch met een scheef allemaal aangekeken als vrouw. Als man niet. begint iets te veranderen. Um, dus in die zin zie je wel dat het voor, voor moeders moeilijk is... om vijf dagen in de week te werken... Aan de andere kant zie je ook dat veel vrouwen in Nederland... moeders ook niet vijf dagen in de week willen werken. Die parttime cultuur is toch heel erg in Nederland ingebakken. En aan de andere kant zie je dat um, succesvolle vrouwen... vaker kinderloos blijven. Uh, juist ook omdat ze geen partner kunnen krijgen. Misschien dat het mannen afschrikt dat ze een hele succesvolle vrouw hebben... die ambitieus mm -hmm. is. Of aan de andere kant, misschien wil ze geen partner en ook geen kinderen... om zich juist helemaal op haar carrière te richten. Misschien zijn er wel niet genoeg maatjes... Ook dat. Ja, je ziet ook dat het uh, dat voor veel mannen toch lastig is... om een vrouw te hebben die nog hoger opgeleid is en nog meer verdient. Dus voor die vrouw is het moeilijk om eigenlijk een partner te vinden die bij haar past. En nou ja de maatjes zijn toch nog ondervertegenwoordigd. Ik was net Nede Kroes onlangs zei. Ik ben helemaal niet op zoek naar een man. Want ik heb het nu heel erg naar mijn zin. Het zou mijn leven in de war schoppen eigenlijk. Ja, ja. Ik, weet niet of, ik heb niet interviews gehouden met kinderloze vrouwen. Dus ik weet niet succesvolle vrouwen. Ik, ik kan die motivaties niet echt nou, nagaan. Zij is niet kinderloos trouwens. Nee nee, nee, nee, nee. nee, Maar wel heel succesvol. Ja? Ja. En ik kan me voorstellen, als je net nou een hele drukke baan hebt... Nou ja, en nog kinderen rondlopen... dat het al genoeg gepuzzeld is om het zo rond te krijgen. En Misschien wil je dan geen partner wij. Wat is jouw ervaring? Want jij hebt een zoontje. Ja. Dat ja. loopt hier rond te spelen. Ja, nou ja, ik heb het gelukkig zo geregeld. Uh, dat ik een mamadag heb. en, uh, en uh, De vader van Joris heeft een papadag. Ja. En uh, dat gaat gelukkig heel goed. En, uh... Maar allebei een, een, een dag voor het kind. Hè? Ja, ja. Um, betekent dat dan ook dat, dat jullie een homogene relatie hebben... in plaats van de, dat jij de succesvolle bent thuis... en dat je, dat je partner... Uh... Ja, alles, de opleidingsniveau en hetzelfde, ja, hetzelfde werk inderdaad. Dus dat, uh, dat ja. gaat, dat gaat dat goed Dat hebben jullie een goed verdeeld thuis. Ja, of hebben jullie ook een heleboel uitbesteed? Nog niet, maar we zijn wel deze week bezig om de schoonmaakster te krijgen. <laughs> oh ja, oh ja. <laughs> ja, Want dat, dat is natuurlijk ook lastig... als je allebei uh, een, een, een drukke baan hebt. Uh, mm -hmm. om thuis... En dat is ook echt Nederland. Als je wat kijkt naar de Scandinavische landen... Maar zelfs ook naar Amerika. Winkels zijn gewoon, hebben hele ruime openingstijden. Ja. Of je kijkt alleen naar België, net over de grens. Ja. Kinderopvang daar. Uh, um, krijgen kinderen warm eten en kunnen ze van s ochtends tot zeven tot s'avonds tot uh, uh, ook zeven blijven. En dat geeft gewoon ook rust. Dan zijn de kinderen al gevoed en je kunt ze daarna thuis in bed doen. Hm. In Nederland hoor je daar veel meer moeders zeggen: van ja, maar ik wil niet dat mijn kinderen daar al eten. Dan zie ik ze helemaal niet meer. Ik wil dat ze thuis eten. Hm. Um, maar aan de andere kant, wil je het makkelijker maken voor moeders, zou je ook in die zin uh, qua, qua beleid wat meer kunnen regelen. Flexibele beleid. Zie je in die uh, andere landen waar deeltijd werken voor vrouwen eigenlijk uh, niet zo aanwezig is, mm -hmm. heb, heb je daar ook discussies van um, uh, ja, maar dan zie ik mijn kinderen nooit en ik, ik heb geen kinderen om ze om, om ze nooit te zien, of alleen maar in het weekend. Uh, zie je die discussies ja, dat is daar? Eigenlijk veel minder. En wat, wat je ook daar hoort, is. Uh, de, de, kinderopvangleiders dus zijn altijd WO-geschoold. Ze zeggen, nou ja, als ik mijn kind daarheen breng... is gewoon een goed gevoel, die zijn adequaat. Uh, mijn kind krijgt daar de beste opvoeding. En ik gebruik de tijd die ik wel heb in het weekend. En s'avonds kan ik gewoon helemaal op hun uh, geven. En dan hoef ik niet nog aan mijn werk te denken. Het ja. is gewoon goed, goed geregeld en goed gescheiden zo. Hm. En in Nederland is het toch nou ja, iets moeilijker te combineren. Nu is Harris daar wel binnengekomen. <laughs> Je ja. kwam beetje... niet door de poortjes. Je kwam niet door de poortjes. Het is wel heel veilig hier, dus <lacht> ja. ik geloof dat uh, jullie gerust kunnen zijn. <lacht> ja. mevrouw maakte ook duidelijk dat het echt aan mij lag. <lacht> Je hield de kaartje niet goed voor de scanner. Ja, of ik deed het andersom. Maar ik zo ja. ja. wij, spraken, wij spreken hier met uh, Renske Keizers, uh, socioloog, over ja. uh, de mannen achter topvrouwen, zeg maar. Ja. Heel van heel veel mannen. Kennen we niet. Toevallig kennen we natuurlijk wel Bill Clinton. Uh, Hillary staat op plek 2. Ja. Um, je werkt bij Dbaak. De, de ba Baak. De Baak. Ja. Ja, de en dat is een opleidingsinstituut. Voor managers. Voor bestuurders, ondernemers. En Komen de... daar ook top vrouwen? Ja, ja dat denk ik wel. Ja. In ieder geval hogere inkomen, hoger opgeleid. Ja. Dus top moet je niet te smal zien. Maar het is, het is wel top. Ja. En krijg je als trainer opleider enigszins een idee wie hun mannen zijn bij die vrouw nee, of ze ik, maatjes ik, ik, nee, Renske sprak vind, je over ik, maatjes en kanjes ja, nou, zelf... niet dat kan ik, niets bij voorstel ik begreep ook hoor dat vrouwen over het algemeen hoge eisen stellen aan hun partners en dat mannen eigenlijk lagere eisen aan hun partners stellen wat betreft opleiding enzovoort. Mm -hmm. uh, dat is op zichzelf wel bekend. Ja. Right? Dus ik denk dat dat, uh, dus dat vrouwen hogere eisen stellen en dat hoe hoger je opgeleid bent, dat is in Azië en in Singapore echt vreselijk. Heb ik in New York enzovoort komen vrouwen ook vanuit die eisen gesteld ook nauwelijks aan een man. Nee. Een mooie film over. Maar, uh, je... maar of ik dat zie? Nee, nee. En ik denk zelfs, ik zie een tendens... dat vrouwen bijvoorbeeld niet uh, over een huissituatie willen praten. Dat ook niet bij een introductie als eerste noemen. En uh, dat is een beetje genant, vind ik zelf. en dat heeft ook iets modieus. Maar mannen wel. Mannen gaan steeds vaker zeggen... ik heb twee kinderen in de leeftijd van. Terwijl ik vrouwen dan vaak zie denken... ja dat, als ik me daar weer mee introduceer, dan ga ik weer. Dus ik nee. zie bij geëmancipeerde vrouwen eigenlijk de neiging om te zeggen... ik ben hier en ze vertellen... Ja, ja, want dat is al hun positie van geëmancipeerde vrouwen... Nou, om Bijna. dan weer te gaan zeggen: Ik heb twee kinderen en die zitten in een prachtige ja, ja. leeftijd. En ik zie bij mannen een zekere coquetterie hoor, geloof ik. Van ik heb twee kinderen, acht en een leuke leeftijd. Eh, omdat mannen natuurlijk ook wel weten dat feminine karakteristieken nou, het in het algemeen goed doen in een samenleving die daarom vraagt. Hè. We leven in een diensttekening. Maar het is een spel, want je spreekt over koketterie. Ja, alles is een spel wat wij hier spelen natuurlijk ook. Maar ik ben buitengewoon serieus, was u ook. Hè? Ja, ja, ja, dat zijn wij wel <lacht> ook. Maar... maar vermoed je dat ze er niet echt trots op zijn, dat ze ook vader zijn? Nee, dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat mannen weten dat als ze die context vermelden... dat het ze niet onsympathieker maakt. Dus dat het wel een, een inkleuring is. En hm. ik zie bij vrouwen de neiging om te denken... ja, als ik dat ook weer inkleur... Dan ga ik weer naar dat stereotype van, ik ben ook moeder. Ja, mm -hmm. De meesten zijn dat dan. En, uh, en die het niet zijn, die zeggen, waarom moet het daar nou weer over gaan? Ze is niet ja. echt geëmancipeerd, hè? Nou, waarom? Ja, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat jarenlang bij een vrouw onmiddellijk wordt gevraagd... Ja. heb je kinderen, en bij een man eigenlijk nooit. En dat hij ze ook kan verzwijgen in een werkomgeving... omdat het dan niet relevant was. Dat was 10, 15 jaar mm -hmm. terug gewoon. Maar ik zou het zo van grote onafhankelijkheid vinden getuigen, als ze dat gewoon zouden zeggen, en even goed krachtig en sterk. Ja, natuurlijk, hè. dat zou prachtig zijn als wij ons van de omgeving niks aantrokken en helemaal onszelf waren. Maar zo zit het helaas misschien niet. We zijn erg afhankelijk van de percepties van anderen in, in de omgang met elkaar. Maar ja. Renske, zie jij uh, in jouw onderzoek ook dat er uh, veel, uh, veel mannen minder zijn gaan werken na de geboorte van een eerste kind? Nou, in Nederland zie je nu nog, als je kijkt naar de Mannen die nu 40, 50 zijn, of die nou ja, een zogenoemde papperdag, ik weet dat de term papperdag niet ja, omstreden is, maar dan zie je dat het nog weinig voorkomt. Maar als je ziet eigenlijk ja. meer aan mensen van mijn leeftijd, dus, dus 20, eind 20, begin 30, uh, dan zie je dat het wel meer voorkomt, maar alleen maar onder de hoger opgeleide ja. mannen. En voornamelijk de mannen in de overheidssector werkzaam, want daar krijg je gewoon het overgrote deel vergoed. Harry Starre? Ja, dat geldt ook bij ons, hebben de bakens zijn hoger opgeleide daar is het eigenlijk uh, uh, normaal. Dus in de categorie 30-40, dus de nieuwe aanwas met de jonge kinderen... dan wordt het bijna weer vreemd als je het niet doet. Want er ja. begint nu een neiging te ontstaan om dan naar vier dagen te gaan. Dus de, de gedachte die in sommige kringen leefde van... we gaan allemaal naar vier dagen, dat is bij de nieuwe generatie... en de hoger opgeleide, waar de inkomens dat ook uh, toestaan, dat echt het geval. Ja. Dus die vierdaagse werkweek die komt eraan. Zij het had vrouwen dan nog vaak uh, eerder drie... En minder werken, want Nederland is inderdaad een part-time. We hebben overigens het aantal vrouwen verdubbeld. We, moet je mij horen. Maar het aantal is uh, meer dan verdubbeld in hele korte tijd. Daar is Nederland echt heel exceptioneel in. We liepen heel erg achter in arbeidsparticipatie. De moeder thuis, bij het aanrecht. Dat is niet meer. Maar we lopen wel achter als het gaat om fulltime banen. Die eh, zijn onder vrouwen met kinderen dun gezaaid. Ja. Dat is uitzonderlijk. Ik geloof maar 8% werkt fulltime en kinderen meer dan twee. Ja. Bij twee en meer moet ik ja. zeggen. Ja. Eén wordt nog heel vaak nog wel gedaan. Maar bij twee zie je een dramatische part als dat een woord zou zijn. <lacht> Renske, uh, om dit onderwerp af te ronden. Uh, zijn die topvrouwen die. Uh, je, uh, dus trouwen met iemand met een hè, gelijke opleiding. Mm -hmm. um, is dat een trend, zou je kunnen zeggen? Dat, dat zien we straks op alle niveaus? Of blijft. Ik denk het niet. Ik denk um, juist het succes van de succesvolle vrouwen. die zijn ook economisch heel zelfstandig. Ja. En voor lager opgeleide vrouwen. die ook een gezin willen stichten. Uh, ja, die hebben toch nog. Uh, en zeker op de lager opgeleide vrouwen. zijn ook vrouwen die vaak maar twee of drie dagen in de week werken. Dan heb je inderdaad een man nodig die toch meer verdient. Uh, um, om het uh, gezin uh, draaiende te houden. Dus ik denk wel voornamelijk dat je het onder de hogeropgeleide ziet. Maar de groep hogeropgeleide vrouwen is natuurlijk wel groeiende. Ja. Dus ik denk wel dat als je als man ook een, een, een ambitieuze hooggeleide vrouw wil hebben... dat je ook moet nadenken dat je niet alleen maar je handen uit de mouwen wil steken... op de arbeidsmarkt, maar ook thuis dat je ja. mee wil helpen. En zou het kunnen leiden tot het omgekeerde? Dat mannen omhoog gaan houden? Nou, ik denk onder um, die hoger opgeleide vrouwen als ze dan inderdaad een maatje zoeken... ik denk dat ze dan eerder een compromis sluiten. Nou, hij is dan misschien wat lager opgeleid en hij heeft een lager inkomen. Maar doordat hij thuis heel veel doet, met de kinderen uh, in het huishouden... stelt hij mij in staat ja. om ambitieus te zijn en de top te bereiken. Ja. Dus dat is dan juist wat die vrouwen misschien gaan zoeken om uh, ja, maar, carrière te... Ja, ja, ja, ja, precies. Maar dat zouden dus ze echt ook op wat een lager niveau... want je hebt dat al meteen al over topvrouwen. Maar ja, dat is natuurlijk maar een uh, beperkte groep. Nou, ik heb het nu, in mijn onderzoek heb ik echt gekeken naar de, de top 10% um, van, van verdienende vrouwen in Nederland. En wat jij ook al zei, Harry, dat is, dat is maar vrouwen die meer dan 1700 euro netto per maand verdienen. Dus dat is nog niet eens echt top, top top. Nee, nee, nee, nee, nee. Goed, Renske, Keizer, hartelijk dank. <laughs> Blijf bij uh, ons aan tafel als we straks verder gaan praten met uh, Harry. Ja, we gaan nu eerst naar muziek. Ben Soul met het nummer El Medi. Te même si notre histoire peine à Jésus Christ, j'ai le scénario, oh, oh, oh. même si l'on s'éclaire dans l'entreau. J'ai tu as tout ce qu'il te faut, j'ai tout ce qu'il te faut. D'autres s'en sortent. Entre nous, rien ne presse. Et demain ne fait que commencer. Même si notre histoire Uit Frankrijk, Ben L'Enclusso met het nummer El Medi. Goed. U luistert naar Pavlov op Radio 1 van de NTR. En we die. gaan verder met ons programma, Henk. Ja, voor de muziek hadden we het over uh, topvrouwen... en de mannen die zij kiezen om mee samen te leven. We hebben meer nieuws uit het front van de Leiders. Deze week trad Steve Jobs op. Hij is de baas van het meest bekende merknaambedrijf uh, bedrijf ter wereld, Apple... Uh, hij is, geloof ik, niet helemaal uh, gezond meer. En daarom, uh... Uh, niet helemaal, is helemaal niet. Dus uh, het is ook vrij dramatisch. Ja. Uh, goed. Hij lijkt volgens mij een kanker, of niet? Ja. ja. ja. Um, toen hij dat nieuws bekendmaakte, daalde meteen de koers van de aandelen van de Apple. Vijf procent minder. Aristar, waarom is een leider daarvoor zo alles bepalend... Het nou, bedrijf heeft toch meer mensen in dienst? Jawel, maar dit, hij is natuurlijk het icoon van Apple. Hij is de mede-oprichter. Uh, uh, hij is wel eens een keer vertrokken. Dat is Apple niet in de kou kleren. Dus er is ook een soort trauma geweest. Toen hij vertrok en de raad van toezicht dacht dat het zonder hem kon... want het is en was een lastige man... Toen uh, ging Apple naar beneden, na aanvankelijk goed te gaan is naar beneden gegaan. En toen werd de erkenning ook wel van Steve Jobs is alles bepalend voor het succes van Apple. En dat bleek ook, omdat bij zijn terugkeer, terwijl hij een uh, niet zo heel succesvol bedrijf opzette na Apple, dus alles heeft een achterkant. Maar toen zag je dat Apple weer helemaal aansloot bij de markt. En nu het uh, in beurskapitaal gemeten het grootste bedrijf ter wereld is, dus het meeste ja. waard is. Dus ja, dan kun je je iets bij voorstellen dat als, als die man ziek wordt... en uitstapt dat dat niemand Maar hoe is het te maakt. verklaren dat iemand zo bepalend kan zijn? Nou, de, zoals ik zei, de geschiedenis. Dus men, je kunt niet helemaal terugvinden uh, hoe dat dan zit. Want het is zo groot dat je bijna niet kunt voorstellen dat hij het is. Maar hij geldt wel als iemand die heel goed weet waar Apple voor staat heel goed weet waar net het verschil zit, want Apple is niet... Te, eh, om het maar eens flauw te zeggen, dat geldt onder techneuten... Apple is technisch gesproken niet de meest innovatieve bedrijf ter wereld, zeker niet. Ze maken eigenlijk gebruik van harddisk die al jaren bestonden. Maar het is wel het bedrijf dat in de compositie en in het design... net dat, het eh, is cool, het heeft iets. Mm. Eh, en wat het dan heeft, heeft veel meer te maken met stijl en kleur en feel... En dat heeft iets creatiefs. En iemand die daar zicht op heeft, dit is wel Apple en dat is het niet. Ja. John Scully kwam van PepsiCo. Die kon natuurlijk heel goed uitrekenen waar je wat aan verdiende. Maar die miste precies dat gevoel om te zeggen... dit doet Apple wel en dit doet Apple niet. Dit is wel een Apple-waardig product. En uh, Steve Jobs is daar, geldt daar als de man die precies weet waar Apple voor staat en ja. wat Apple is. Dus hij is ultiem ook wel echt de machtigste als het erop aankomt. En wat, wat moet zo'n man hebben om tot een goeroe uh, te ontwikkelen? Nou, deze, de, als het nu over... Dat geldt ook voor Bill Gates en Paul Allen. A, ah, uh, wij zien altijd maar één persoon... maar ze beginnen bijna altijd From en Dreesman, CNA, met z'n tweeën. Dus dit is altijd wat van Branson ook. Daar weten we niet eens de andere man van, dat is de boekhouder. Dus er zijn vaak wel de met boekhouder de van de Apple. Van, nee, oh. van van bij Branson, Branson, van Virgin, is er een man achter. Want, want uh, Richard Branson is uh, dyslectisch, dus die heeft echt wel iemand anders nodig. Daarom kan hij ook zo goed luisteren, want hij kan niet goed lezen. Ja. Het aardige is dat uh, Paul, uh, uh, in dit geval, Steve Jobs samen met Wozniak... De, uh, in een garage, heel mooi verhaal, dat bedrijf heeft opgezet... En uh, ja, als je naar de geschiedenis kijkt en naar zijn uh, strengheid... want hij is buitengewoon streng, heeft Fooi. hij de, uh, voor zichzelf... Nou dat blijkt ook wel, hè, de man heeft, is ernstig ziek... en hij blijft toch tot het einde bijna onbehoorlijk lang uh, doorgaan. Dus hij is buitengewoon voorbeeldig... Ja, is dat voorbeeldig, in zijn inzet. Hij is heel erg streng als het om de details gaat. En hij gold in die eerste fase als iemand die niet op kon houden... in zijn perfectionisme. Dat heeft hij overigens wel geleerd in de tweede fase. Want daar heeft hij geleerd om te komen met de iPad 1 en de iPad 2... en dan komt een iPad 3. Dus hij heeft eigenlijk geleerd in die vorige fase... je kunt niet eindeloos doorontwikkelen en dan het allerbeste brengen. Dan moet je maar eerst de iPad 1 brengen en de ja. iPad 2. Dat is wel wat... Steve, um, Jobs nu kenmerk. Maar ik, ik hoorde van de week ook een, en, uh, een, en... een werknemer vertellen dat het uh, op zich een, een hele integrerende man is, maar dat hij dat dat ook wel een buitengewoon lastige baas is. Um, en um, omdat hij weinig uh, aandacht heeft eigenlijk voor zijn werknemers. Ja. Het is geen people manager. Nee, en het is ook. En daarom voldoet hij op dat punt niet aan die mooie boekjes. Maar we moeten. We zouden de boekjes moeten leven... over leiderschap doen. Ja, precies. Ja. Daar maken we altijd van die prachtige, empathische. warmvoelende, waardegedreven mensen van. Maar eh, de, de eigenheimers. Eh, dus de, de mensen die zich niet aan de, aan de regels van het spel houden. maar wel iets prachtigs neerzetten. Eh, die, die zijn natuurlijk ook. En heel vaak in die eerste fase. Eh, en, want dan moet je door roeien en ruiten. En het is maar de vraag, dus, of het trek van Steve Jobs voor dat bedrijf echt erg is. Vijf procent valt ook reuze mee. Ik bedoel, het is zo verwacht dat hij zal opstappen. Nee, nou, in de afgelopen dat... maanden heeft hij het ook niet echt geleid. Ook. Nee, en daarom, dat weet men ook wel. Het is ook een soort psychologische reactie die niet erg diep gaat, want ik denk dat Apple alweer terug is op zijn oude niveau. Ik vermoed dat. Hm. En anders binnenkort. Dus, maar het is zeker geen aangename man. Het is een, dat is het vrangen als je kijkt naar zijn ziekte. Het is een extreme gezondheidsfreak. Ja. En het is bovendien iemand die hele hoge eisen aan anderen stelt... en zichzelf centraal stelt. Het gaat echt over Steve Jobs. Als je echt in zijn buurt wil komen... dan moet je echt je ego buiten de deur laten. Ja. Maar dat is niet zo heel verschillend met Bill Gates en Steve Ballmer bij Microsoft. Dus uh, ons beeld dat de hoogste mensen aangenaam zijn... als ze onder hele hoge druk staan van de media, heel hoog moeten presteren... dan komt niet altijd het aangename boven als er vol dreiging is. Zoals nu van Samsung. Mm -hmm. Dan zie je dat ook dat hele bedrijf. Ja, maar daar is nu een discussie over. Wel. Samsung heeft ook een telefoon op de markt gebracht. Ja. Die lijkt heel erg op de nou, maar iPhone, dat een... maar, dat maar die, App, die mag ja. nu niet meer gemaakt worden. Maar Apple is dus niet meer dat vriendelijke bedrijf... Waar uh, professionals graag mee verschenen. Want dan was je iemand die afweek van de MS-DOS-machines. Dan had je een eigen signatuur. Daar was je ook trots op. Betaalde je twee keer zoveel, maar je had ook wat. Ja. Omdat dat zo'n sympathiek bedrijf was. Dat, het is nu zo dominant, dat zul je straks zien... dat die, die, uh, die vriendelijkheid van een opstrever... die nog niet de hele markt heeft... die vriendelijkheid verdwijnt de... rond dat ja. merk. Dus het zou wel eens ja. minder cool kunnen zijn om een Apple te hebben. En misschien wel heel... Sexy om een Galaxy. Je. Ik ken inmiddels maar, mensen die dat met groot ah, genoeg okay. doen. Even weg bij, de, bij Apple en bij Steve Jobs, even over leiders. Je ziet zelden leiders die heel lang een bedrijf leiden. Heel ja. vaak vinden ze zes jaar voldoende. Nou, het is nog korter. Ik heb het toevallig nagekeken. Dat de, van de grote bedrijven, beursgenoteerd, die, die uh, termijnen alleen maar korter worden. Door de haast die, beurs, uh, die, die uh, beleggers hebben. De mediadruk die er is. Dus het, het daalt al in de richting van de vier tussen de drie en de vier jaar. Dat zijn gevaarlijke tendenties, dat blijkt ook wel uit literatuur. Omdat mensen dan veel uh, korte termijn ambities hebben... vaak met bonussen die aan de korte termijn gerelateerd zijn. Dus er is nu een tendens in de literatuur ook... om te zeggen, iemand moet... Misschien wel acht jaar blijven. Dus die hele snelle omlooptijden van CEO's. Hè, deze een beetje CEO's lijken zijn de voorzitters, voorzitters van. Uh, van uh, dat, dat ging de richting op van trainers van eredivisieclubs. Die tendens begint af te nemen. Maar hoe lang heb je nodig, als je in een binnenbedrijf komt... om je te ontwikkelen tot een echte leider van dat bedrijf? Dat ligt net aan de aard van uh, hoe complex het is en waar je vandaan komt. Als het op elkaar lijkt, moet het snel kunnen. Dus je hebt mensen die uit eenzelfde sector komen. Je had bijvoorbeeld een man van Ahold, maar even kwijt. was een Deen, Zweet. Oh, je um, een Zweed. Ja, Moogberg, een Zweed. Of zo. Moogberg, ja. ja. Die kwam van Home Depot... Uh, IKEA-achtig bedrijf... Uh, maar wel uh, uh, op de consumentenmarkt gericht. Dus daar kon je van vermoeden... en dat bleek ook wel... dat hij vrij snel bij Ahold begreep waar het om ging. Dus als het in hm. eenzelfde soort... Hè, retail, consumentenmarkt... maar het is natuurlijk een ander verhaal... als je echt in een hele andere business zat. Maar van. we praten nu een beetje vanuit... Uh, ja? uit het uh, oogpunt van de, van de aandeelhouders, zeg maar. Maar de mensen met wie die werkt, die moeten zo'n man ook accepteren. Ja. Nou ja, daar zijn, als, als het uh, mensen die vaak switchen naar als interim managers... dan zijn ze er heel goed in om te selecteren wie ze gaat steunen... en met wie ze eigenlijk, van wie ze afscheid moeten nemen. Dus je ziet heel vaak dat er een nieuwe coalitie ontstaat, een nieuw patroon. Sommigen gaan weg, anderen hebben het wel gezien. Dat zag ja. je ook bij Van Houts, bij Philips. Dan zie je vrij snel dat bijvoorbeeld degene die dacht dat hij het worden zou, die vertrekt. En dan, die zegt wel dat het daar niet om gaat, maar die vindt het mm -hmm. natuurlijk niet zo heel leuk. Dan zijn er een aantal mensen die vooral om die persoon heen, die uit hun fiches op die persoon hadden gezet, ja. dat die dan ook vertrekken. En je ziet dat de komende man of vrouw, vrouw komt meer voor, maar nog heel weinig bij beurs van het hele ook vaak eigen mensen meeneemt. <lacht> Het lijkt erop alsof zo'n leider maar één trucje Precies, laat zien ja. en dat ze daarom maar zo kort uh, bij een bedrijf kunnen zijn. En ik zou denken, een echte leider heeft verschillende kwaliteiten. Ja. Die moet zijn mensen toch wel acht jaar. Nou, dat staat in die, Dat is uitgezocht in een prachtig boek Good to Great. Wat maken nou goede bedrijven die al heel lang goed scoren bijzonder? En dat vreemd is dat zij niet hoogvisionaire enorm charismatische lieden, dat zijn eigenlijk tamelijk bescheiden mensen die uh, niet zo heel veel ego hebben en die ook lang, relatief lang bij een bedrijf blijven. Dus de gedachte, alleen je hebt twee markten, hè. je hebt de trainers die veel van, uh, van uh, team wisselen en je hebt de trainers die echt bij Ajax horen, bij wijze van spreken. Je ziet ook hoe zo'n voor het voetbalclub uit zijn evenwicht raakt. Als het te vaak wisselt, dat is een heel slecht teken. Dat geldt voor horecabedrijven met het personeel, als je daar klant bent. Maar dat geldt natuurlijk ook ja. voor CEO's. Als dat... En dat kan zijn omdat de beurs toch heel nerveus is. kan ook zijn onder druk van de media. Dat was bij Randstad. Goldsmeeting was zo goed... Dat de volgende man het niet gauw goed kon doen. Goldsmeding had echt wel ja. vertrouwen in die man. Maar de media zeiden bij aanvang al: het is geen goldsmeding. Dat bedreigt, bedreigt natuurlijk ook Tim Hoek. Die maar... nu een contract heeft. Uh, wat er toe moet leiden dat hij tien jaar blijft. Dus men ambieert bij die nieuwe man mm -hmm. dat hij tien jaar blijft. Hebben ze last, uh, die leiders van een narcisme? Ja, bij dat... die. Ja. He, is dat een van de redenen dat ze zo snel opgebrand zijn bij hun eigen personeel? Het zijn bijna altijd mensen met een boven gemiddeld narcisme. Maar je hebt gezond narcisme, dat is net als bij stress... En je hebt ongezond. Dus wat is gezond? Gezond is een, een zekere ijdelheid hebben. Een zekere prestatiedrang. Uh, uh, gevoelig zijn voor loftuitingen die je dus opzoekt in je prestaties. Maar het moet niet iemand zijn. En dat is een narcistische aandoening. Dat is echt wel wat anders. Met iemand die geen enkele persoonlijkheid heeft. En bij elke uh, vervulling door loftuitingen nog niet genoeg heeft. Dus ja. het, je, je hebt een... Laten we zeggen, ze zijn bovengemiddeld narcistisch. Maar om nou ze, ze af te doen als narcisten, dat zou te, dan hou je het ook niet vol. Nou, ik dacht, misschien zijn ze daardoor ook weer heel snel verveeld. He, ze beheersen het trucje, het loopt. Uh, jongens, ik, ik, er moet op een ander vlak aandacht voor me komen. Ja, dat is, kan bij personen zijn... Waar je nu op duidt, maar het is eigenlijk ook wel een kenmerk van deze tijd geworden. Dat bijvoorbeeld bij sommige bedrijven we eisen bijna dat ze doorgroeien. Nou, er is geen boom ter wereld die altijd terugdraagt. Wij leven met de seizoenen waarin, uh, laten we zeggen, in de lente iets wordt aangelegd om in, de, uh, in het najaar te kunnen oogsten. Bij bedrijven gaan we er telkens maar van uit dat het vorige kwartaalcijfer moet worden overtroffen. Mm -hmm. En volgens mij zit het dus veel meer in het systeem dat wij verwachtingen oppoken, oppoken, oppoken. En dan moet het wel teleurstellen. Want dat leidt of tot fraude, hè, je gaat de zaak belazeren om te presteren. Of het leidt tot realistische cijfers en dan komt de teleurstelling deze is toch niet degene die we uh, zochten. Ja. Dus het heeft erg veel ook te maken met, met het, ons. Met ons ja. Verwende en kinderen. In, ja, en in de kranten, voortdurend. Maar uh, je kunt als hier ook niet zeggen... vrienden, we gaan één of twee jaar het minder hebben. Dat kan bij een familiebedrijf wel. Maar bij beursgenoteerde ondernemingen wordt dan onmiddellijk gezegd... moeten we dan niet van leider wisselen. Dus er zit ook iets bij ons mis. Maar is het ook niet zo dat, dat die leiders die dan één trucje kunnen... vooral gaan voor, uh, voor de bonus die ze uh, ja. uh, kunnen opstrijken? Als ze... Nou, als ze enkel voor dat trucje zijn gevraagd... Kijk, bonussen werken enorm goed. Alleen ze zijn lang niet altijd gunstig voor het bedrijf en de economie. Ja. Maar ze werken natuurlijk wel in de richting van waar die bonus voor is. Het zijn doelgedreven mensen. Dus als je die bij wijze van spreken de verkeerde... Bonus, en de meeste bonussen zijn niet erg slim, blijkt achteraf dan vaak... dan verwerven ze wel de bonus, maar dan kijk je naar het bedrijf... dat is uitgezocht. Er is geen directe relatie tussen de hoogte van het inkomen van de CEO... En, en de prestaties. Ja. En bij de allerhoogste is het verband zelfs negatief. En, en bij een bedrijf waar eigenlijk om de vier jaar zo'n nieuwe leider komt... Hè, kan zo'n bedrijf net zo'n sterke merknaam krijgen als Apple uh, heeft door Steve Jobs? Ik denk dat dat dus veel moeilijker is. Dat uh, Als je die grote merken ziet wanneer die gevestigd worden dan vergt dat een voortdurende aandacht en het vergt ook... En betrokkenheid ook. ja En de kracht om af en toe minder te presteren. Dus de af en toe te zeggen, we moeten investeren in dat bedrijf... Daar heb je moed merk, voor nodig eigenlijk. Daar komt moet het voor nodig. Oh, je om tegen het marktdenken even in te gaan. Ja, en dat geeft soms, als je een hele hoge reputatie hebt... je hebt goede cijfers ja. en je goed verhaal... ja dan kun je het nog wel eens oprekken. Renske, Renske Keizer je zit ook hier nog steeds. Je ja. zit uh, aandachtig te luisteren. <laughs> uh, en ik dacht, misschien zit je te denken... zouden topvrouwen dit anders doen? <laughs> ja, wat je wel ziet is dat topvrouwen vaak wel andere kwaliteiten meenemen in vergaderingen. Welke? Um, andere um, besluiten op, op um, ja, iets andere manieren nemen. Maar misschien kun jij daar ja. nog meer over vertellen. Um, dat vrouwen ook anders omgaan met, met uh, uh, conflicten, conflictsituaties... En dat ze daardoor ook vaker worden, nou ja, steeds meer worden gevraagd... van managementfuncties. Yes. Maar vergeleken met andere landen... is dat in Nederland nog wel steeds vrij Want Zijn vrouwen minder narcistisch? Ik weet niet, als en je hore kijkt hore naar vrouwen... ter functies, weet ik niet. Weet nee. ik niet. Misschien dat, we, dat ze het nog minder... durven uiten ook. Um, maar... Ik zou dat niet moeten. Nee, in topverdeling. kan weer. ik niet. Als je Harry Star, Geloof ik dat niet zo. Maar we weten wel. En dat, McKinsey heeft het uitgezocht. Dat eh, als je teams van alleen maar mannen. vergelijkt met teams van alleen maar vrouwen. dan presteren beide niet geweldig goed. Dus één. als ze op zichzelf zijn. dus alleen maar vrouwen. gefeliciteerd. lijkt me geen goed nieuws. Nee. Bij mannen ook niet. Maar als je teams hebt van mannen en vrouwen. dan is de prestatie. Uh, significant beter dan wanneer het alleen uit mannen bestaat. En wanneer het alleen... Dus die gedachten... Vrouwen doen het beter, dat is primitief. Maar wat gebeurt er dan? Maar vrouwen doen het anders wel. Maar wat gebeurt er als mannen en vrouwen samenwerken? Uh, uh, over het algemeen corrigeren mannen en vrouwen elkaar op een impliciete manier. Dus uh, mannen hebben wel eens de neiging om elkaar in macho gedrag. Wie is het hoogste, wie heeft de grootste enzovoort. Dus gedrag waarin dat risico nemen een cultuur wordt. We zagen dat bij banken wel. Vrouwen hebben nog wel eens wat we noemen krabbenmand gedrag. eigenlijk het niet gunnen. Uh, eigenlijk het niveau niet halen van de topprestatie omdat men elkaar in de gaten houdt, dus als het ware naar beneden houdt. Dat lijkt in het gedrag waar het vrouwen heel goed in zijn is plannen, zorgvuldig omgaan met de werkelijkheid, de risico's helder inschatten. Mannen hebben over het algemeen een wat al te positief beeld van de upside van risico's en hebben er wat. Dat heeft die, ook te die, maken. Die zijn bereid grotere risico's te nemen. Ja, maken. en dat heeft ook, dat, in de dat zou ook met de biologische. Uh, Predestinatie kunnen hebben. Om het te zeggen dat je dat mannen in het meting, dus in het aangaan van paarrelaties... nou eenmaal geacht worden risico's te nemen, naar voren te treden, niet alles uit te zoeken. Vrouwen hebben nog wel eens een secundaire reactie die door mannen wordt beschreven als gebrek aan durf of initiatief. maar die je ook kunt beschrijven als goed nagaan of je iets wel kunt. Mee maar dat, nee, dat zie je ook in uh, uh, bij sollicitatieprocedures heb je tien eisen ja. waar je moet voldoen. Ja. Mannen reageren op zo'n uh, vacature als ze aan zes voldoen. Ja, en vrouwen reageren pas of ze acht of negen voldoen. Ja. Aan je. Ja. Okay. Dus Vrouwen durven niet te zeggen, ik ben daar geschikt ja. voor. Ja. Vrouwen solliciteren wel eens niet op een functie die ze al vervullen... omdat ze niet zo tevreden zijn over hoe ze het vervullen. Ja. Er zijn ook mannen die solliciteren en geen enkel criterium hebben... maar het heel graag willen. En, dan alsnog, en dat, zou, dat doen vrouwen over het algemeen niet. Hmm. Die moeten echt een nou ja, minimaal 7, 8 of veilig aantal voldoen. Nou, We hebben nog een hoop te leren, zetten. dat is duidelijk. <lacht> um, tot zover Pavlov voor vandaag. We bedanken Renske Keizer en Harry Starren. Zometeen na het nieuws van 7 uur langs de lijn op deze zender. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. NTR Informatie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 En Plien en Bianca. Reserveer nu kaarten op delamar.nl. Dit is Radio 1.